Man!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 En wat de weer hebben we vandaag. Geen flinke pleinsbaring is over het hebben we inmiddels al gehad. Hier is Supertramp.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 to my piano.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 Again. As it all comes down Van dit moment de CEO van Dalton en coming home now. nou weerbericht. Nou, is uh, ietsje minder donker dan dat het uh, vanmiddag was, maar toch nog niet uh, echt lekker weer. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Ja, eerst even een algemeen uh, uh, ja, statement om het zo maar eens te zeggen, want uh, Nederland krijgt uh, vanmiddag en vanavond te maken met zware onweersbuien en stevige windstoten. Die kunnen her en der voor overlast en schade gaan zorgen. Waarschuwt weerplaza.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 De komende dagen krijgen we met name regenwoorden, juist in het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. de 5 Star en Rain or Shine. Nog meer mooie muziek onderweg op de zondagmiddag bij CFM. Hier is nights en een License to Kill.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 voor een van deze meer, of meerdere etappes. Nogmaals, de, de 14 augustus Langeveldse Slag naar Zandvoort... en 15 augustus van Zandvoort naar IJmuiden. U kunt het zich opgeven via www.noordzee.nl-tour. www.noordzee-nl-tour. Doe Gewoon opgeven en meehelpen het strand tussen Langeveldse Slag en IJmouden schoon te maken. En van de week dus in Zandvoort, 31 dagen lang zijn ze bezig. Vanaf 1 augustus, jongsleden. Ja, en die stichting in de Noordzee, die heeft ook een huisbind... en die hebben een hele leuke plaat gemaakt speciaal voor deze actie. Luister naar de stoepies en ruim het op. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. Hey mensen, ruim die rotzooi op.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 De korrels vindt, door bij mijn zees padden. Maar ook uw harentje eet mee. Van uw verlaten plastic dat zich schuilhoudt in de zee. Schuim het op, ruim het op, ruim je af. Want nu loop je heel romantisch met je liefde langs de zee, maar voordat je weet, fluit er een vogeltje mee mee. Dus pak een papieren zakje en neem je afval mee. Want straks zakt hij met een buik vol plastic naar de bodem van de zee. Dus ruim het op, ruim het op, ruim je op. Oh hey, mensen ruizen.